Uur. Goedemiddag, ik ben Marco Geitenbeek en dit is het nieuws van NOS op 3. Supporters zijn steeds gewelddadiger in voetbalstadions. De eerste helft van dit jaar zijn er meer dan 150 incidenten gemeld. Het gaat om vernieding, vechtpartijen of het afsteken van vuurwerk. Dat is nu al meer dan in heel 2019. Dat was het laatste jaar voor de coronacrisis. Daarna zat er geen of minder publiek in de stadions. Volgens deskundigen zouden hooligans na de coronacrisis toe zijn aan een verzetje. Iemand is neergestoken in een winkelstraat in Groningen. Het slachtoffer lag op straat buiten een winkel. De man is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De politie kon snel een verdachte oppakken. De winkels in de straat doen vanwege alle commotie eerder de deuren dicht. Het is vandaag druk op de wegen, maar ook druk op de boot van Spanje naar Marokko. Voor het eerst sinds de coronacrisis kunnen toeristen de oversteek maken... Het zorgt voor rijden met auto's die een plekje aan boord willen, onder wie veel Marokkaanse gezinnen. Marokko is gewoon een deel van mij. Marokko, Marokkaans zijn, Islam is gewoon, tussen wie ik ben. De moeder kies je niet. Die krijg je. En een geboorteland kies je ook niet. Die krijg je vanzelf mij. Dus die kan je ook niet zomaar opgeven. Het is een deel van je leven geweest. Ook de lokale shops zijn blij dat er weer toeristen komen. Het geld is er na de coronajaren hard nodig. Het was een bomvolle dag vandaag in ons land. Er is van alles te doen. Zo trokken in Amsterdam veel mensen door de straten. Daar begon de Pride Week met de Pride Walk. Uh, nou, gewoon voor ons recht. Dat we blij zijn dat we zijn mogen wie we willen zijn. En in Rotterdam klonk het zo vandaag. Swingende muziek, pompende beats en heel veel dansen tijdens zomercarnaval. Ook daar trokken heel veel mensen over de straten in de straatparade. Drie jaar zonder carnaval. En hoe was dat, die drie jaar zonder? Eh, saai, saai. Ja, mannen. Ik ben blij. Ah!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 Zin in, Zandvoort zin in Zandvoort is Zin in ZFM. met Zfm. nu entertainment for you. lig wakker in mijn bed, mijn hoofd vol met gedachten. Ik langzaam door, slapeloze nachten. Hier de zon breekt langzaam door. Mijn ogen reeds gesloten, maar denk als ik slaap. Ben ik even weg van al mijn dromen. Maar die slapeloze nachten, licht te staren in het duister. Met de eindeloze dromen, geen reden om ogen nog te sluiten. Want ik kan mijn toekomst binnen in mijn fantasie. Dagdroom en de kansen zien.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 The sun goes so door my eyes are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 I'm <laughs> Dat je verder... De ZFM.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 En hou je vast Moet je rusten zat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 Het is nog zeker niet de laatste, want wij gaan door de morgen vroeg. Al is er in de hemel voor iedereen op hier. je leeft nog steeds op aarde dus drinken wij je dier. Het is nog zeker niet de laatste, we gaan nog langer niet naar huis. Pas als de haag gaat kraaien, doen wij het lichtbaar uit en zingen wij nog.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 Out of my way but so much has changed so where did you go tell me you love me or tell me you're leaving don't keep me waiting here all night cause you weren't already ready for someone someone to stay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 I'm a little lost without you I don't want to let you go I'm a little lost without you A little lost without you Feel your liquor Jij danst ervaren, geen man kan jou nog ontwijken Jouw zwarte benen draaien in het rond lange haren zweven Soms wat pieken en even goed op dalen Maar door onze vriendschap kunnen wij niet verdwalen Jij en ik, we kunnen samen de hele wereld aan Jij en ik, we zullen samen ZANG EN En heel veel zomerhit. dit is ZFM Zandvoort Ik merk dat ik steeds langer naar je kijk En kijk je terug dat ik me Love, I'll give you everything and more So you can feel my love feel Met een hoofdletter Z. van zon, zee, Zandvoort en Zomerits. Zomerits. Wat is er toch gebeurd dat het zo kom lopen? Ik mis je elke dag. MUZIEK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 de blauwe rook van je sigaret drijft de vrijheid tegemoet vooraan je gaat vooraan je gaat wil ik nog een keer van jou zijn vooraan je gaat vooraan je gaat wil ik nog een keer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 Cause it all goes against me with you. It's like I'm stuck in a loop.